...is Renate Evers met het NOS Journaal. Er komt een nieuw minister Plasterk schrijft dat aan de Tweede Kamer. Aanleiding is een uitzending van Eén Vandaag... ...waarin een officier van justitie zegt dat hij vermoedt... ...dat moordenaar Mohamed B. handlangers had. Volgens Plasterk waren die uitspraken niet gebaseerd op nieuwe informatie... ...maar er komt toch een nieuw onderzoek... ...vanwege de grote maatschappelijke impact... ...en de vragen die er kennelijk nog leven, zegt de minister. Organisaties van Marokkaanse Nederlanders zijn blij dat het OM-PVV-leider Wilders heeft aangemerkt als verdachte. Wilders zou strafbare uitspraken over Marokkanen hebben gedaan en wordt binnenkort verhoord. Met de minder minder uitspraken heeft Wilders volgens het OM een groep mensen beledigd op grond van ras. Ook heeft hij aangezet tot haat en discriminatie stelt justitie. Wilders vindt het onbegrijpelijk dat hij als verdachte is bestempeld. Mensen die betrapt worden op het rijden onder invloed... krijgen voorlopig geen alcoholslot meer opgelegd. Dat heeft minister Schultz gezegd. Volgens haar heeft de Raad van State kritiek op het alcoholslot als maatregel... en is het niet verantwoord ermee door te gaan. Waar die kritiek uit bestaat, is niet bekend. Het alcoholslot is een apparaat waarin bestuurders moeten blazen... voor ze hun auto kunnen starten. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in het plan van minister Schultz om snorre scooters weg te halen van het fietspad. Ze wil gemeenten de mogelijkheid geven om de scooters op de rijbaan te laten rijden, omdat ze op het fietspad te veel overlast zouden veroorzaken. De bestuurders moeten dan wel een helm op. De Kamer vindt dat het probleem daarmee wordt verplaatst, maar Schultz blijft bij haar plan. Het weer, wolkenvelden, in het zuiden en oosten kan een bui vallen. Morgen een geregeld zon en 17 graden. Ook in het weekend is het een graad of 17. Wel kan dan een enkele bui vallen? Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANNB. Het is een vrij normale avondspits. De files vanaf 5 kilometer lengte staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Knoopend Burgerveen 10 kilometer door een spoedreparatie. A9 richting Alkmaar bij Knoopend Velzen 7. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 7. A13 naar Rotterdam bij Delft 5. A16 van Breda naar Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein 5. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam Centrum 7. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn twee Rijstroken dicht. A27 naar Breda bij Lexmond 5 en de A28 Amersfoort naar Utrecht voorknopend Rijnsweert 5 kilometer. Tot zover de verkeer.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 Met nu de Muziekboulevard. Meer luisterplezier met muziek en informatie. Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. ZFM. Omdat ik wist.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 the sleeve Kregen in Parijs een gouden band van weer een andere reis, een kaartje met ik heb je lief. Wat zoven hier? Jij, mijn liefste, drie zomers lang, geen uur zonder jou. Het mooiste vind. Het is herfst en de bladeren vallen van de bomen. Wat doet u met al die bladeren? Wist u dat het heel goed is voor uw tuin om het gevallen blad te laten liggen? Wij geven u hier wat mogelijkheden wat u met uw tuinblad kunt doen. Het bodemleven, wormen en torren enzovoort trekken de blaadjes s'nachts de grond in en zorgen daarmee voor een goede structuur van de grond. Deze natuurlijke compost is zeer goed voor uw tuinplanten. Voor het gezon is een dikke laag bladeren wel schadelijk. Maar het blad tussen de vaste planten en onder de heesters kunt u het best gewoon laten liggen. Zo beschermt u uw planten tegen strenge vorst. Ook veel dieren overwinteren in dit composterende blad. Zoals lieve heerbeestjes, padden en egels. Als u het bladafval in uw tuin wil verwijderen kunt u het uiteraard in de groene rolemmer doen. In 2015 gebruiken we geen gif meer bij het bestrijden van onkruid. Door middel van vegen, borstelen, stomen en hete lucht gaan wij het onkruid verwijderen. Dit is minder schadelijk voor mensen en dieren. Dit heeft tot gevolg dat we ook anderen gaan vegen en bladeren opruimen. De straatbeeld zal wat groener zijn dan u gewend bent. It on the street Love is just like a merry-go-round With all the fun and the pain One day I'm feeling down on the ground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 U luistert naar het leukste radiostation van Nederland. Een wintersdag, in een deep en donker december. To the streets below On a freshly fallen silent shroud of snow Friendship, friendship causes pain It's laughter and it's loving I disdain I have a rock, I have an island Don't talk of love The slumber of feelings that have died If I never loved, I never would have cried I am a rock I have an island I have my books And my poetry to protect me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 het is herfstvakantie. Bladeren verzamelen, paddenstoelen zoeken of uitwaaien op het strand. Er is in de herfstvakantie zoveel te beleven in de natuur. En voor extra buitenpret doe je samen mee aan een natuurexcursie of workshops... in het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Tijdens de herfstvakantie wordt veel leuke dingen georganiseerd in het Nationale Park. Zo biedt het bezoekerscentrum allerlei nieuwe workshops en excursies aan. Wat dacht je van Jutters Geluk, het Kunstlab... Of het kinderkookcafé. Ook kun je deze vakantie voor het eerst luisteren naar avonturenverhalen in de duinen. Chocolademelk mee en genieten maar. Maar ook de altijd populaire activiteiten als braakballen pluizen en op stap met de schaapkudde. Staan deze herfstvakantie weer op het programma. Wil je liever op een zelfgekozen moment een van de vele speurtochten huren? Dat kun je natuurlijk ook. Voor een overzicht van alle activiteiten in de herfstvakantie ga je naar wwwnp zuidkennerlandnl Locatie, bezoekerscentrum De Kennenbeduinen, Zeeweg 12 in Overveen. Op stap met de schaapherders? Heb je altijd al willen weten hoe dat werkt? Zo'n schaapherder met honden en haar kudde. Op 12, maandag 13 en dinsdag 14 oktober kun je het met eigen ogen zien en de herder alles vragen. Ook haar twee honden, Schotse Border College, zijn aanwezig. Onder, onderweg kun je al het goede werk zien dat de schapen voor de duinen doen. Voor de kinderen is er na afloop een kleurplaat en een plukje schapenwol. Kijk voor de tijdstippen, kosten en om aan te melden op wwwnp zuidkennelandnl Avonturenverhalen in het bos? Wil je weten hoe je een taart kunt toveren? Hoe je reuzen moet verjagen? Of wat je moet doen als een hekje feestje komt verstoren. Wij verklappen je de geheimen. Luister en doe mee met de hersverhalen Vol avontuur op een speciale plek in het bos. Donderdagmiddag 16 oktober om 2 uur smiddags... vertellen Maya en Nico van de Blauwe Kom... in het bos van de Duin en Kruidberg... avontuurlijke verhalen voor kinderen vanaf 6 jaar. De kinderen mogen zelf ook deelnemen. Deze activiteit is speciaal voor kinderen van 6 jaar en ouder. Met hun ouders. Doe warme kleding aan en neem zelf iets te drinken en een kussentje mee om op te zitten. De datum en tijd: donderdag 16 oktober van 2 tot half 4. Ik zie jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je al lang wilt gaan.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 Entertainment bij Holland Casino met Unique op 12 oktober om 4 uur middags. Kom deze middag gezellig naar het casino en geniet van het spetterende optreden van Unique. Zangeres Mariska Visser vormt samen met Robert van der Waal Unique. Samen schitterden zij in hoofdrollen van musicalproducties. Zo was Mariska te zien als Dorinda in Joe the Musical, als Lucy in Jekyll and Hyde en Carmen in Fame. En speelde Robert, Cousin Kevin in de musical Tommy the Who de rol van Christian in Serrano... en werkte hij mee aan musicals in Ahoy en het Musical Award Gala. De minimumleeftijd is 18 jaar en geldig legitimatiebewijs is verplicht. Meer informatie... Holland Casino Zandvoort, Bashuisplein 7... en de prijs per persoon is 5 euro... met uitzondering van de Favorite Cardhouders organisatie Holland Casino. Telefoonnummer is 023... 5740 522. Ik herhaal 5740 522. En de website is www.hollandcasino.nl schuine streep Zandvoort. Baby, na na na na na na na Jazz in Zandvoort met Hermine Durlo. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator van deze concerten is de Haremse bassist Erik Timmermans.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 Wie er ook de gast is, u kunt er zeker van zijn dat iedere gast die wij uitnodigen de moeite van het beluisteren waard is. In de voormiddag een strandhandeling tussen 14.30 en 16.30 genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van de zondag kunnen we ons nauwelijks voorstellen. De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag concerteren. In de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Indien u alle concerten wil bijwonen, kunt u een pasmeto aanvragen voor slechts 100 euro. Gebouwde krocht, grote krocht 41. E-mailadres info@jazzinzandvoort.nl of website www.jazzinzandvoort.nl. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. <tied> www.zfmzandvoort.nl ZFM Well, since my baby left me Well, I found a new place to dwell Well, it's down at the end of lonely street That heartbreak hotel where I'll be I'll be this so lonely baby Well, I'm so lonely I'll be this so lonely I could die Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken mothers to cry there in the blue Be so big, so you so lonely, baby oh, think so lonely Oh, so lonely make you die Now the bellhop's tears keep flowing And the desk clerk's dressing black Well, they've been so lonely the Street the Look back and think you're so, you so lonely, baby Well, they're so lonely Well, they're so lonely and They could die Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell Well, just take a walk down on the street To Heartbreak Hotel Where well, you will be well, you'll you you'll be so lonely, baby Well, you'll be lonely You'll be so lonely could die Westkust, weerbericht. Vandaag is er in het zuidoosten veel bewolking en valt er soms wat lichte regen. Elders schijnt de zon en is het droog. Al komt er in het noordwestelijk kustgebied nog een enkele bui voor. Het wordt vanmiddag ongeveer 17 graden. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust en op het IJsselmeer krachtig en later op de dag mogelijk hard. Komende nacht zijn er opklaringen en is er langs de noordwestkust kans op een bui. Het koelt af naar de graad of 11. De zuid- en zuidwestelijke wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Eerst mogelijk hard. In de loop van de nacht neemt de wind geleidelijk af. Morgen overdag is er af en toe zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 17 graden. De zuid- tot zuidwestelijke wind is overwegend matig, aan de kust vrij krachtig. In de avond draait de wind naar het zuiden en neemt af naar de zwak tot matig. Zaterdag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. De maximumtemperatuur tussen de 16 en de 18 graden. Zondag vrij veel bewolking, de minimumtemperatuur ligt rond de 10 graden. De maximumtemperatuur tussen de 17 en de 19 graden. Er is veel wind uit het zuiden. Langs de stranden vrij veel bewolking. In het zuiden van het land vrij veel bewolking. En een maximumtemperatuur van 19 graden. Wow.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 Vink Vortepiano Festival Nederlandse Kamermuziek. Zaterdag 11 oktober. Concertprogramma over de wezenzijdse inspiratie en invloed... tussen Nederlandse en Zweedse componisten in de laatste 400 jaar. Serenade voor de Noordzee. De Zweedse fluitisten Kinga Prada-Zavik, klassiek gitarist Martin Valk... en de Nederlandse fortepianist Frederik Vorm... brengen een recital met Zweeds-Nederlandse kamermuziek... met een laat klassieke en vroeg romantische repertoire. Gewijd aan Nederlandse en Zweedse componisten. Hoogtepunt is onder andere het pianotrio van de Zweedse Mozart... Jozef Martin Kraus. Zweden en Nederland onderhouden al 400 jaar... diplomatieke betrekkingen en nauwe contacten met elkaar. Gedurende de jubileumjaar 2014... zal een groot aantal evenementen georganiseerd worden... om de goede samenwerking tussen de landen onder de aandacht te brengen... en verder te ontwikkelen. 400 jaar van nauwe samenwerking en vriendschap. Tijd om daarbij stil te staan. De locatie is Kasteel Keukenhof. Aanvangconcert kwart over acht. U kunt telefonisch kaarten reserveren bij 0252-75-0690. Ik herhaal 0252-75-0690. Of per e-mail kasteelcultureel.nl Smiling for our delight Smiling so tenderly I'm Amazing Mondays. U kunt er genieten van twee Amazing Mondays voordat Ayuma dichtgaat. gaat. 6 oktober, spektakel. Wil jij genieten van de kookkunsten van spektakel op het strand? They have don't in the past, I will don't again. Spektakel verzorgen de wereldse keukens Ayuma de Bubbles. Wijntjes en magische locatie. En jij? Jij de gezelligheid en het sfeer. 35,50 euro. 13 oktober, parels. Zij sluiten ons geweldig seizoen af. De laatste Amazing Monday voor 2014. Dus nog eenmaal met de voetjes in het zand... genieten van een wijntje en de culinaire hoogstandjes van parels. Doe je mee? 7 uur s'avonds. Shape staan de bubbels klaar. Voer Ayuma in op Google Maps en je zult er komen. De prijskaartje is 35 euro. Meer informatie Ayuma strandafgang Zuiderduin 2.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 Yeah, yeah. Oktober van 9 tot half 12. Hou je van spelletjes? Dan is dit je avond. Kom quizzen of quizzen? Dat is de vraag. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm... en van commentaar voorzien door quizmasker Joop van Es Junior. Wie is de snelste en de beste van tevoren inschrijven aan de bar of via de telefoon 023 5713 546? Ik herhaal 5713 546. In teams van maximaal 4 personen. En het kost 2,50 per persoon. Locatie: Café Koper, Kerkplein 6. Website: www.cafekoper.nl. The white dove sail before she sleeps in the sand. My friend is blowing in the wind The answer is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Blijf op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit, op het circuit. Radio. Alleen op ZFM. DNRT-finales. Ook binnen het DNRT is oktober de maand waarin gestreden wordt om de laatste punten voor de diverse plezierkampioenschappen. Drie volle racedagen staan op het programma met verschillende raceklassen. Waaronder de Zeker Sportcar Seizoenfinale. Vrijdag 10 oktober: Auto's B. Zaterdag 11 oktober: Auto A. Zondag 12 oktober: Endurance, 8 uur. Gratis toegang, parkeren kost 6 euro. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alfenstraat 108. Strandpaviljoens tijdens de Oudjaarsnachts open tot twee uur. Dat college van BNW heeft besloten dat de openingstijd van permanente strandpaviljoens tijdens Oudjaarsnacht verruimd wordt. De sluitingstijd zal om twee uur s'nacht zijn. Het gaat hierbij om een proef. De Verenigde Strandpaviljoenhouders van de ja paviljoens heeft om een verruiming van de sluitingstijd gevraagd.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 tot volgende week donderdag.